Tuinfluiter, een hoorspelserie in twaalf delen naar het boek en de Tuinfluiter zingt van Jos van Maanen-Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. Vandaag het derde deel. Ah, goedemorgen. Goedemorgen. U bent al gekleed op uitgaan. Ja. Ben ik zo laat? Zo laat is het nog niet. U, u... gaat naar de kerk? Het is zondag. Ja. Um, zou u Inge willen meenemen? Ja, ik, ik ga zelf ook uit. Maar natuurlijk mag ze mee. Ja, waar is eigenlijk? Inge! Daar komt ze. Inge, schat. Inge, jij mag met je familie. Kom. Doe maar gauw je jas aan, hè? Nou, ik blijf ze verder geen boer dan. Wat een boer mensen. Dat is altijd zo op zondag. Waarom komen die? Die komen omdat ze het prettig vinden. En omdat ze dezelfde verhalen zo mooi vinden die ik jou iedere avond vertel. Waarom komen ze dan niet bij jou? <laughs> Gekkie, ik ben toch geen dominee? Wat is een dominee? Die komt straks daar boven op de preekstoel staan. En die vertelt ons al die mooie verhalen. Waar kijk je naar? Daar zit papa! Papa? Papa! Inge, je kan hier niet helpen. Laat papa maar rustig zitten. Hij zit helemaal achteraan. Ja, we hoeven toch niet allemaal op de voorste te Waarom is hij niet met ons meegegaan? Ja. Ja, nou. Misschien wilde hij ergens anders heen en heeft hij zich onderweg plotseling bedacht. Dan moet je even stil zijn, Inge, liefje. ...op den weg naar het levensgeluk. Zo zouden we neerziend vanuit de onbewogenheid van een toeschouwer... ...de mensen van deze tijd kunnen noemen. Als we de wereld eens konden bekijken vanuit een vliegmachine... ...en we zouden cirkelen boven een grote stad... ...smorgens om twaalf uur als de kantoren uitkomen dan zouden we door nauwe straten de mensen zien krioelen. Kris en kras door elkaar. Allemaal met een eigen doel. En vanuit ons vliegtuig zouden we stillekens meewarig lachen om die kleine kleuters die zo'n haast hebben, die maar lopen en lopen waarheen. Daar zit je dan, Reinier van Herenwaarde, achter je dochter en je huishoudster aangerend naar de kerk. Ik ben uit mezelf gegaan. Als een dief in de nacht, is het niet? Het is nu geen nacht, het is nu geen nacht. Had je niet liever op een paard door de bossen gereden, zoals vroeger? Ik wil niet dat je me aan vroeger herinnert. Spijt het je dat het niet langer zo is? Zou je zo ver terug willen gaan dat je de beslissing nemen kon mij maar niet te ontmoeten? zodat je ook niet verliefd op me kon worden... en me vragen om met je te trouwen? Dacht je dat iemand zelf beslissen kon? Wie hij wel wil ontmoeten en wie niet? Maar als je daar dan niet de hand in hebt, Renier... wie dan wel? Waarom stel je zulke zinloze vragen? Omdat ik dat wil... en omdat ik toch niemand heb om mee te praten. Je hebt mij. Oh, nee. Alleen als ik de stem aanneem... van wat, Renier van je geweten van heerwaarde, daar sta ik van te kijken. Dat is een verrassing voor me. Ja, ik... ik dacht, ik ga mijn dochter en de verzorgster maar eens naar. Hoe is het met uw vrouw? Oh, daar gaat het niet goed mee, dominee. U begrijpt dat we allemaal meeleven. Al zien we elkaar nog niet zo vaak. Zegt u maar nooit, dominee. Dat hoeft toch niet zo definitief te zijn? Tot ziens, dominee. En... Uh... Dank u wel voor het medeleven. Tot ziens. Zo. Is alles goed in de boshut? Daar heb ik geen klagen over. Ik heb je zoon nog bij me thuis gehad als Sinterklaas. Volgens mij wil hij zichzelf nog als paashaas verkleden. Voor het aardige meisje dat voor uw huishouden zorgt. Ja, dat kan wel, ja. Ik... Uh... Ik zie hem trouwens niet, je zoon. Die kreeg ik nog misschien stokslagen in de kerk. In. Ja. Nou ja, ik, uh... ik ga weer verder. Mm -hmm. Tot ziens. Een prettige zondag verder, meneer Van Herenwaarde. Er voelt vandaag, Diederik. U raadt nooit wie ik in de kerk zag, mama. Wil je dan graag dat ik het weet? Ik dacht dat het u zou interesseren. O, Diederik. Ik houd niet van raadsels. Mijn broer, Reinier. Hij stond zelfs met de dominee te praten. Waarom ben je niet naar hem toegegaan? Mama, er stonden honderd mensen tussen ons in. Toen ik buiten was, reed hij juist langs in zijn auto. Diederik? Ja, mama? Hoe zag Renier eruit? Mama, u denkt toch niet dat ik in die korte tijd... Ach, iets nee, van Nee, natuurlijk. Hem... Heb je gehoord hoe het met Magda gaat? Hij heeft het niet gemakkelijk... Vorige week sprak ik de directeur van het ziekenhuis. Ze zal niet veel langer dan nog een half jaar leven. Waarom heb je me dat niet verteld? Omdat u er niet naar vroeg. Hoe kan ik zo'n vraag stellen als ik niet weet met wie jij praat? U stelt toch bijna nooit een vraag? Diederik, kun je mij niet aankijken als wij een gesprek voeren? Dit is uw lievelingsmuziek. Maar je begrijpt toch wel dat ik die nu niet verdraag? Het is al lang geleden dat wij Renier hier hebben gezien. Ik weet niet hoe lang. Ik wel. Ik weet het precies. Het is bijna een jaar. Wilt u weten op welke datum Renier hier voor het laatst is geweest? Ik geloof je wel. Een jaar, dat is lang, mama. Waarom vraagt u hem niet of hij een oud jaar met ons komt vieren? Ik denk niet dat zijn hoofd naar vieren staat. Misschien zal hij het prettig vinden als u hem opbelt. Wil je dat ik bel? Wie anders, mama? Wie anders? Renier, ga onmiddellijk mee. Maar moeder, wat is er? Je vader, hij heeft een trap gekregen van een... zijn Renier, Renier, kom bij me. Ik moet je iets verschrikkelijks vertellen. Renier. Ik wil het niet. Je vader heeft gezegd. Hij heeft gezegd, Renier, denk aan de jongen, denk aan hem. En hij bedoelde jou. Ik wil je wel dit zeggen, Reinier. Je vader heeft mij, vlak voordat hij stierf, gevraagd om aan je te denken. En hij bedoelde daarmee dat ik je zoveel aandacht zou geven als je volgens hem nodig had... Ik heb niets te klagen, moeder. Als iemand zoveel om zijn kind geeft, en dat deed je vader... Ik weet het, moeder, ik weet het. Als iemand zoveel liefde overgeeft, dat hij zelfs zijn laatste woorden aan zijn kind wijdt... Moeder, maakt de dingen toch niet zwaarder dan ze al zijn? Waarom gooi je onze naam te grabbel? De naam van je vader. En mijn eigen naam. Misschien kan het je niet schelen. Ik begrijp niet waar u op doelt. Laat ik het anders zeggen, ik, ik, ik begrijp uw gedachtengang niet, moeder. ja, oh, jawel, Reinier. Jij begrijpt heel goed dat ik je manier van leven niet verdraag. Dat ik het een schande vind dat je onze naam door het slijk haalt. Van herenwaardens lederfabriek. Je vader, je voorvaderen zouden zich schamen dat je zoiets hebt gemaakt van onze... Van onze? Wat, moeder? Moet ik je dat nog uitleggen? Oh ja, leg het maar even uit. En misschien kan Diederik even komen luisteren... ...opdat hij precies weet wat voor een ellendeling ik ben. Jij bent geen ellendeling. Van Herenwaarden zijn geen ellendelingen. Het is iets anders. Iets dat te maken heeft met stijl. Een Van Herenwaarde verlaagt zich niet tot handelsman. Fabrikant, moeder, fabrikant. Toen de derde stand opkwam, jongen, in de middeleeuwen... ...betekende dat het begin van de ondergang van onze eigen kringen. Ach... En vindt u de manier waarop Magda's ouders moesten leven dan zo'n mooie moeder... ...verarmd en schraal tot op het bot, maar met opgeheven hoofd... ...omdat ze tenslotte beter waren dan een ander? Magda trouwde met jou. En weet u waarom ik het zo goed heb? Omdat je een van herenwaarde bent. Nee, omdat ik een fabriek ben begonnen, moeder. Al wilt u dan niet geloven op dat ik mijn gezin kan onderhouden. Je vader zou zich nooit en ten nimmer hebben ingelaten... ...met zoiets burgerlijks als een fabriek. Wat bent u naïef, moeder? Bent u na al die jaren nog verschrikkelijk naïef? Van heel waarde. Renier, je spreekt met je moeder. Moeder? Wat een onverwacht genoegen. Er is toch niks aan de hand? Hoe is het met Ingeborg? Met Inge? Dat is uitstekend. U zou het misschien niet eens meer herkennen. Klinkt dat als een terechtwijzing? Nee. nee, nee, nee, die zou dan wederzijds moeten zijn, denkt u ook niet? Diederik en ik vroegen ons af... ...of jullie wellicht de oudejaarsavond bij ons zouden willen doorbrengen. Jij en Ingeborg. Ja. Alorin hier? Versta je me? neemt ja, u me niet kwalijk, ik, uh, ik versta je heel goed. Je denkt aan Magda. Magda ligt in het ziekenhuis, moeder. Wij hebben de directeur gesproken, Renier. Oh, dan bent u dus precies op de hoogte. Ja, Renier, dat ben ik ook. O, oh, moeder, wat die uitnodiging betreft. Ik, uh, ik denk dat Inge het prettig zal vinden als juffrouw voor Kerk meekomt. Ja, ze is niet zomaar bij ons in dienst, ze is onze huisgenote. Ja, als jij dat nodig vindt, moet je haar meenemen, Renier. Dank u, moeder. Ik neem aan dat je vandaag nog naar het ziekenhuis gaat. Ik kom daar zoveel als ik kan, moeder. Wil je haar zeggen dat wij... ...dat wij aan haar denken? Dat zal ik doen, moeder. U ziet ons op Arja's avond. Als ik uit het ziekenhuis terug ben, dan rijden we meteen door naar mijn moeder. Nou, ik hoop dat het niet al te moeilijk zal zijn voor mijn vrouw als ik binnenkom met Inge uitgezegeld op haar avond. Maar ze zal blij zijn om Inge te zien. Ik zie je tegen nu al achter. Wat heb ik je gemist? Waarom huil je nou, mama? Hm. Ik, eh, Ik ben zo blij, lievertje, Omdat je naar de hemel gaat. Heeft juffrouw Marion je dat verteld? Ja, juffrouw Marion. Hm. Zul je goed naar haar luisteren? Zul je altijd... Goed luisteren naar wat ze zegt. Ja, mama. Kom bij me. Kom eens dicht bij me. Ik, ik wil je zo graag een gelukkig nieuwjaar wensen. Mijn schat. Hoe vind je het hier? Ik heb er geen woorden voor. Is het zo verschrikkelijk? Oh, nee, nee, nee. Nee, ik vind het juist... Ja, het is zo overweldigend. Dan hebben we tenminste al een paar woorden. Ik voel me zo klein bij dit alles. Een volkomen verkeerd gevoel. U bent hier geboren. Ja, dat is zeker waar. Ik ben zelfs zelden verder dan een paar kilometer van hier geweest. Dat bedoelde ik niet. U lijkt mij zo aardig, dat u zich bij voorbaat voor alles verontschuldigt. Dat zult u moeten afleren. U kunt rustig van zich afbijten. Ik wil niemand kwetsen. Misschien moet u dat leren. Wat een onzin. De geschiedenis leert, mijn waarde broer, dat wie het beste van zich afbijt, meestal ook het verste komt. Nou, het ligt er maar aan op welke manier mensen van zich afbijten, beste broer. Wie aan anderen laat merken dat hij zich hun mindere voelt, kan erop rekenen dat hij wordt afgeslacht. Of dacht jij van niet? Pats! En daar rolt het hoofd. Ik ben bang dat je nu iets te ver gaat. Oh nee. Ik zeg toch niet dat ik onze gasten wil afslachten? Alles liever dan dat. Ik denk trouwens niet dat Juffrouw Marion zich onze minder voelt. Ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Niet waar, Juffrouw Marion? Ik ben niet zoveel rijkdom gewend, meneer. Rijkdom wendt snel. En hoe sneller het wendt, hoe meer de mensen ervan willen hebben. Ik zou snel tevreden zijn. Als onze voorvaders dat standpunt ook gehuldigd hadden. Tja, wie weet waar wij dan nu woonden. Zou je dan ongelukkiger zijn geweest? Ik denk het wel. Of ik in deze kamer naar mijn vleugel hink, of in een boerenwoning naar de pomp. Dat maakt nogal wat uit. Ik bekijk de zaken graag een beetje reëel. Wat je gelijk hebt. Misschien bekijk jij ze nog wel reëler. Hoe is het met de fabriek? Ik stel voor dat we dit onderwerp vanavond laten rusten, beste broer. Om Diederik, speelt u een liedje voor mij? Voor jouw kleine onschuldige prinses speel ik alles. Wat zou je eens willen horen? Kom maar. horen zeg het maar een kinderliedje hmm. dit Ik denk dat mijn zoon daarom is weggegaan. Vertel mij eens, hoe gaat het met hem? Ik probeer hem in de tuin fluiten, alles zo goed mogelijk te laten verlopen, mevrouw. Ik bedoel met hem, mijn zoon. Ik zie hem nooit, wij hebben botsende karakters. Hij houdt veel van Inge. Hoe zou het anders kunnen zijn? Ben je goed met hem opschieten? Oh ja, uw zoon laat het ons aan niets ontbreken. Soms denk ik dat hij nooit een moment rust heeft. Die fabriek heeft hij zelf gewild. Het gaat om zijn vrouw. Het enige dat hij kan doen is afwachten. Ik wil je zo graag een gelukkig nieuwjaar wensen. Mijn schat. Ik was op die oudejaarsavond bij mijn moeder geweest maar pas veel later besefte ik wat er met ons drieën gebeurde. Ze trok me tegen zich aan en zo bleven we even. Ze wenste me op die manier een gelukkig nieuwjaar. Ze wenste me een gelukkig leven. Achter ons stond mijn vader, roerloos en zwijgend. Hij wilde wel naar mijn moeder toegaan, maar een wens uitspreken voor het nieuwe jaar, dat kon hij niet. Hij wist immers dat zij onherroepelijk in dat komende jaar zou moeten sterven. Dit was het derde deel van De Tuinfluiter. Een hoorspelserie naar het boek En De Tuinfluiter zingt van Jos van Manen Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. José Ruiter was Marion van Kerk. Frederik de Groot, Reinier van Herenwaarden. Els Buitendijk, Magda zijn vrouw. Danielle Mulders, Inge zijn dochter. Martine Krefkeur, de barones zijn moeder. Dubois, Kwarwitsche. Diederik, Lexchorel. Een dominee, dominee H. Visser. Een verpleegster, zuster van Amir. Reinier als jongen, Gijs Verberne. De volwassen Inge, die het verhaal vertelt, Clara Overduin. De herkenningsmelodie werd gecomponeerd en uitgevoerd door Louis van Dijk, die ook de piano en het orgel bespeelde. Dit hoorspel werd op locatie opgenomen, met dank aan Bert Bolle, barometer Antikerry Maarten Stijk en het ziekenhuis Berg en Bos in Beeldhoven. Techniek Wim de Kok, regie Johan Wolder.